9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende landen hebben hun zorgen geuit over de meldingen van verkiezingsfraude in Rusland. Onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk vragen om opheldering. Ook in Rusland zelf is onrust ontstaan. Duizenden mensen gingen in Moskou spontaan de straat op. Ze riepen leuzen tegen premier Poetin totdat de veiligheidsdiensten ingrepen. Volgens de politie in Moskou zijn meer dan 300 mensen gearresteerd.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 Het zouden zowel voor- als tegenstanders van Assad zijn. De Egyptische kiesraad heeft het opkomstcijfer van de verkiezingen van vorige week naar beneden bijgesteld. De opkomst was geen 62, maar 52 procent. Journalisten hadden het hoge opkomstcijfer al in twijfel getrokken. Waarna de kiesraad beloofde er nog eens naar te kijken. Volgens de voorzitter heeft een medewerker nu toegegeven dat hij een verkeerd percentage heeft genoemd doordat hij oververmoeid was.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 Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. SP-fractieleider Emiel Roemer is Nederlander van het jaar volgens HP De Tijd. Hij is dan ook uh, graag gezien in gasten in allerlei programma's zoals Ik hou van Holland. Hallo, Hallo. lekker zitten. Ik mag gewoon Emiel zeggen. Ja, zeker. zeker. Okay. En ja, ja zeker. mag ook nu nog, maar straks niet meer. Het is helemaal duidelijk hoe het spel werkt. Uh, uh, ja, uh, <laughs> nee, heel goed. Nee. <laughs> <laughs> Altijd heel goed lacht die Emiel. Uh, zo gewoon de normaal man wordt hij genoemd. Uh, hij is straks hier om rond kwart voor tien. Verder heb ik het met Erben uh, over zwemmer Job Kinghuis. Of tenminste, met de zwemmer zelf, die vanaf uh, dit weekend naar de Olympische Spelen kan. En die 14 uur per dag in een tentje ligt. Idioot, maar waar? Je moet er iets voor over hebben. Ah, Luc, ja, mijn blaadje. Sint en Piet zaten te denken wat ze mij toch eens konden schenken. Wat nieuwsfeiten op een rij, dat moet het zijn. Ha, daar heb je Luc, wat fijn. <lacht> Dankjewel Willemijn voor deze <lacht> mooie introductie. <lacht> Dit is de top 5 en we beginnen met een defecte constructie. In Heerlen zitten ze in de shit. Het winkelcentrum daar is niet goed vastgekit. De vrees is dat het centrum in elkaar zakt. Voor een blote oog lijkt hij nog gewoon helemaal intact. Maar als je goed kijkt, zie je die verschuiving en die verzakkingen... ja, eigenlijk per dag erger horen. Um, en het is eigenlijk gewoon wachten uh, tot de natuur zijn werk heeft gedaan. En ondertussen is Sinterklaas en ook de kerst nu echt wel na de maan. Een sloopplan moest er komen, zo besloot de gemeente. Naar beneden het dat bedorven gesteente. En dus is het afgelopen met de winterkorting. Ja, want gecontroleerd slopen is echt veel beter dan een spontane instorting. Wanneer de sloop gaat gebeuren, dat is ook al bekend. De gemeente hengelt overmorgen een sloophamer door het krakende cement. Ondertussen heeft de burgemeester een idee. Hij wil voor de ondernemers een deeltijd-WW. Want hoe zei hij dat nou ook alweer precies? Dit is ook een crisis. Dan denk je misschien, wat kan mij die limbo's schelen? Ik vind ze irritant. Nee, maar ook Heerle hoort bij het hele land. Uh, en ook Heerle en de mensen van Heerle... Uh, rekenen op compassie en steun uit Den Haag. Maar of ze de deeltijd WW krijgen, dat is nog maar de vraag. Op vier een probleem op de snelweg. Op de A4 stond een enorme file door Matrixborden pech. Na een ongeluk waren de rode kruisen aangezet... maar toen de rommel was opgeruimd, moest de monteur nog uit zijn bed. Want het verkeer werd alsnog gestuit. Tja, die kruisen, die willen niet uit. Mooi lastig en de auto's stonden 20 kilometer lang achter elkaar. Het leven als automobilist was nogal zwaar. Nu denk je meteen waarom dit fenomeen? Nou, de reden is nogal boring. Technische storing, dus een heel technisch verhaal. Het onderstation, dat zijn die grijze kasten die uh, langs de weg staan. <laughs> Daar zit een storing in en we krijgen op dit moment de kruisen niet van de portalen af. Bijkomend probleem was de monteur zelf. Ook hij kwam in de file na een kilometer of elf. Gelukkig kwam er uiteindelijk in de regen wat zonneschijn. Dus elk moment kan die uh, ter plekke zijn en dan is de storing heel snel uh, verholpen. Het was trouwens niet de eerste keer. Op de A27 was er vorige week een probleem met het Matrix kruisbordenbeheer. <lacht> Nummer 3 was trending topper op Twitter. Een dagje uit in Japan eindigde nogal bitter. Deelnemers van een autofestival reden hun dure wagens in de brokken. Bij het ongeluk waren acht Ferrari's. <lacht> 1 Lamborghini en drie Mercedes en betrokken. Al met al was het een historische gebeurtenis. Er wordt gesproken over de duurste kettingbotsing uit de geschiedenis. Van de sportwagens was na de crash weinig meer over. De meesten konden regelrecht naar de sloop. En zoals ik al zei, dat grapje was niet goedkoop. Bij elkaar kosten de auto's heel wat poen. De totale waarde lag op 2 miljoen. Het ongeluk gebeurde toen een van de bestuurders de macht over het stuur kwijtraakte. toen hij van baan verwisselde. Ja, zo was de man eerst predikant en ging daarna aan de slag als accountant. <lacht> Nummer 2 dan staat de oude baas in eigen persoon... het gezellige kinderfeest voor oud- en allertoon. Bij veel mensen kwam hij dit weekend, bij de vereniging, op het werk en bij het koor. Nou, bij kinderen komt hij toch ook nog vanavond uh, heel veel, hoor. Maar toch kiezen veel mensen voor dit pakjes tijdverdrijf niet meer per se voor december 5. Die traditie is voor veel mensen toch maar blabla. Bla. Het is vandaar dat ze ze uitspreiden voor het weekend ervoor en voor het eerst dit jaar ook het weekend erna. Maar op welke dag je het ook viert, het gaat om één ding geheid. Ja, de gezelligheid... Maar toch bij heel veel kinderen wordt, het ja, toch vanavond nog heel gezellig. En ja, ik vind morgen vroeg toch ook een heleboel uh, pakjes uh, in de schoen. En daar is het Sint uiteindelijk allemaal om te doen. <lacht> Trouwens zit jij nu nog steeds in de dichtstress... en heb je behoefte aan wat rijmles. Wil je weten wat er in godsnaam rijmt op penetratie? Straks is hier Mick van Mix Rijnwoordenboek voor wat inspiratie. Tot slot dan nog nummer 1. Daar staat iemand die iedereen kent. Want natuurlijk... <lacht> <lacht> want natuurlijk zoals hij zei al, al lang geleden is adios. Maar kijken wie er terug is... Het is Wouter Bos. Je kon hem zien vandaag. Goed in de snit. Hij moest getuigen voor de parlementaire enquêtecommissie, Commissie de Wit. Eerst nog wat gespannen. En al snel, al grappig bijna. Ik hoop dat ik voordat het Sinterklaasfeest losbarst. niet meer onder Ede sta. Ik moet echt verklaren dat hij bestaat van hem. Ja. Volgens Bos zag hij de kredietcrisis absoluut niet aankomen. Maar uiteindelijk viel er niet meer aan te ontkomen. Bij de val van Lehman Brothers veranderde de sfeer. Daarna zagen we een onmiddellijke weerslag. in bijvoorbeeld het interbankaire verkeer. En ik denk dat vanaf dat moment. Is gaan dagen bij alle betrokkenen dat dit niet meer over één bank ging, niet eens meer over een groep van banken, maar over het hele financiële systeem. Voor minister en ook premier een groot probleem. Bos werd ook gevraagd naar de samenwerking tussen die twee. En die was volgens hem altijd oké. Okay. Sterker nog, Bos was, Bos was juist uitermate content. Door het hele proces heen heb ik me altijd zeer gesteund gevoeld. Door de minister-president heb ik geprobeerd hem ook altijd... op alle cruciale momenten erbij te betrekken. En hij liet ook heel veel aan mij over. En dat werkte op die manier dus erg goed. Maar toch was de afloop van de crisis, zoals je weet, bitterzoet. Dit is de laatste week van de commissie. Hierna is het dan eindelijk voorbij. De komende dagen zijn nog nauwdwelling, Wellink, Kroes en Balkenende van de partij. Tot zover de Today's Topics. Ik ben er klaar mee, maar treur niet te lang... want morgen is er weer een nieuw exemplaar. Die ruimde niet. Nee, nee, weet nee. Ik, ik kon, kon niks meer bedenken. Fantastisch leuk. Kom weer, hè? Ja, dankjewel. Tot morgen. Ja, het ging helemaal mis gisteravond na de wedstrijd FC Utrecht-FC Twente. Woedende FC Utrecht-supporters, je zal het gehoord hebben... die wisten de politie zo bang te maken... dat er meerdere waarschuwingsschoten werden gelost. Nou, voetbalrellen zijn niet nieuw hier in Nederland. In BNN Today duiken we iedere dag de geschiedenisboek in. Wanneer hadden we in Nederland voor het eerst echt een probleem... met de voetbalsupporters? Jurit van uh, de Voren is sporthistoricus van sportgeschiedenis.nl. Jurid, goedenavond. Goedenavond. Ja, wanneer was dat, die eerste supportersrellen hier? 1974, mei 1974, het gebeurde in de Kuip tijdens wedstrijden voor de UEFA Cup finale. Er werden vroeger nog twee wedstrijden omgespeeld, eentje uit en eentje thuis. En dat was tegen Tottenham Hotspur. In Engeland was de wedstrijd al geweest. En toen mm -hmm. werd hij in Rotterdam gespeeld en dat liep zo'n beetje aan het eind van de eerste helft helemaal uit de hand. Ah, wat... Want dronken Engelse supporters die gingen met allemaal stoelen naar beneden gooien. En dat was echt de eerste keer dat we in Nederland zulke georganiseerd supportersgeweld zagen. En er vielen ook echt gewonden? Er waren heel veel gewonden. Dat waren allemaal, uh, vooral Feyenoord supporters, maar ook supporters die zich toch wel gingen verdedigen. Dus er zullen ook wel wat klappen zijn gevallen onder de Engelse supporters. Mm -hmm. Maar in ieder geval werden de gewonden uh, weggedragen. Die werden in de gangen neergelegd van het stadion. En op dat ogenblik zaten de spelers van Feyenoord en Tottenham nog in de kleedkamers, omdat het rust was. En ze moesten terug naar het veld. En terwijl ze door de gangen heen liepen, zagen ze overal gewonde supporters liggen. Dus op, die op dat moment wisten ze ook van, er gebeurt er iets in het stadion, maar we ja. helemaal geen rekening mee hadden gehouden. En die Engelse voetballers waren daardoor zo van slag af, dat ze eigenlijk helemaal vergaten om nog voor de rest te voetballen. Feyenoord won de UEFA Cup ook, maar het is dus wel eentje met een zwart handje. Ja, dat ze nog verder gingen spelen. Het was zo onverwacht ja, Aan de andere kant, op het moment dat je niet verder gaat spelen... dan heb je dus een hele hoop supporters bij elkaar die extra gefrustreerd zijn. Dat is ja, altijd tuurlijk, het ja. probleem van de ordehandhavers. Dan ja. moet je opeens 60.000 woedende mensen tegelijk uh, zo snel mogelijk weg zien te krijgen daar. En dat is vaak een groter probleem dan te zeggen van... nou, doe we maar even drie kwartier. En dan, uh, daarna zijn ze wel iets rustiger als ze weggaan. Ja. Het is het, het, het vaste probleem van ordehandhavers, dus wat doen we? Was, um, de, de, zou je kunnen zeggen van... nou, de, de voetbalhooligans in Nederland hebben het geleerd van die wedstrijd? Het zorgde wel voor inspiratie, als je het zo zou mogen zeggen. Want het, uh, in de jaren daarna begon ook in Nederland het supportersgeweld op te komen. En dat waren dan met name onder de supporters van uh, Ajax, Vrije Noord, Den Haag en FC Utrecht. Dat waren de beruchte kernen. FC Utrecht is dus gisteren niet voor de eerste keer geconfronteerd geweest met supportersgeweld. En het meest bizarre voorbeeld uit hun eigen geschiedenis is precies 30 jaar geleden geweest. Toen ze in het oude stadion speelden. Ze zijn verhuisd in uh, begin jaren 80. Dat was de allerlaatste wedstrijd tegen het PSV. En de supporters van Utrecht dachten... Ach, dit stadion hebben we toch niet meer nodig, want we hebben de laatste wedstrijd gespeeld, we breken het zelf al af. En dus Het stadion is voor de ogen van de camera's en voor een verbijsterend televisie Kijk het Nederland, is dat stadion afgebroken. En de club was woedend, want die kon al zijn spullen niet meenemen naar het nieuwe stadion, want het was allemaal in stukken geslagen. En uh, zo had Utrecht dus wel een hele merkwaardige rel op zijn naam geschreven door zijn eigen stadion af te breken. En er werd niet ingegrepen toen? Ze probeerden het, maar als er op een gegeven ogenblik een paar duizend mensen overal rondlopen te rennen... en ze hebben overal grip op, dan wordt het toch heel moeilijk. Ik weet het zelf, ik was toen een jaar of twaalf oud en ik zat in de Studio Sport te kijken... en dat was toch wel het onderwerp van, wat gebeurt hier? Er wordt een compleet stadion afgebroken en dan nota benen door de eigen supporters. <gif> ja, dat is een bizar verhaal. Overigens, van de ravage die die Tottenham, su su su Tottenham supporters achterlieten... daar twitteren we nu even wat foto's van te volgen op onze BNN2D Twitter. Jurrid van der Voren, dankjewel. Goed. Radio 1, BNN Today. In Oekraïne staat nergens in de wet iets over kamperen. Um, dus dat, nou ja, dat hebben we al gehad trouwens. Joko de Wit, die hoorde hier vorige uur al over de Oranje Camping. Dus die gaan we niet nog een keer uitzenden. Zo meteen wel in de sportrubriek Erwin Wendemers. We bellen met zwemmer Job Kienhuis. Die leeft 14 uur per dag in een tentje. En daar gaat hij nog sneller van zwemmen. En ja, dat is echt waar. Hey Mr. You missed her know-it-all, oh, you missed her with her master plan You promised long ago, things will change oh, You missed her know-it-all, what's the plan, what's the plan oh, You missed her know-it-all, yeah, yeah, yeah the State of the Union, now you're dressed, the issues now at hand His story repeats itself, can't send the way it ends He set his goals to conquer all the planets and the stars Sangly intention, leave an evil scar Are you messed up, please? Hey, you messed up? Of Sherry en Mr. Noedal. Mr. Noedal zit hier aan tafel. Erme Wendemars, het is maandag, de sport. Goedenavond. Goedenavond, Mijn. Nou, wat een verrassing. Die werd geschaast dit weekend. Ja. Wie had dat gedacht? En ik kan je vertellen, dat gaat de hele winter geschaast gaan worden. <laughs> maar dit, dit was wel een heel bijzonder weekend, vond ik, de Wereldbeker, wedstrijden, die of ja. want, waarom? Ja, want uh, uh, met name de 10 kilometer. Vorige week was het natuurlijk geweldig dat Sven Kraam de 5 km won, Maar nu was de 10 km en dan moest hij tegen Jorrit Bergsma... En dat, dat ging, heel, ging helemaal niet goed eigenlijk. Um, Terwijl vorige week zat je hier nog week, van... Ja, ja en hij is ja, weer helemaal hij is ja, beter dan ja, iedereen. Is, en, en, ja. Ik dacht dat hij helemaal terug zou zijn. Maar hij is er nog, nog niet op de tien. En dat, ja, op de tien is het natuurlijk weer 12,5 weer halve ronde verder. Dan moet je nog. Nou, nu komt hij, komt hij er een beetje achter dat hij eigenlijk nog een beetje trainingsachterstand heeft. Maar wat het vervelende was... Hij reed tegen Jorrit Bersma. Um, en die jongen die won. Maar die jongen die reed ook ongelooflijk had. Die reed gewoon eigenlijk een nieuw niveau. Die reed bijna... Ja, ooit was Sven Kramer één keer een halve seconde sneller. Maar dat was echt een hoog tijd dagen van de, van, de, van, de, van Sven Kramer. Toen was Sven Kramer op zijn aller aller allerbest. Ja. Uh, en ik denk dat die jongen nog harder kan. Dus Sven moet niet alleen terugkomen op zijn oude, oude niveau. Hij moet nu ook nog beter worden dan, dan, dan, dan dat hij ooit was. En dat wordt wel een hele grote opgave. We gaan het zien. We gaan het ongetwijfeld hier vaker over hem hebben. Ja, maar er ja. was nog een ander belangrijk toernooi afgelopen weekend. En daar wil jij het over hebben. Ja, ja ik wil het graag hebben over het, het Nederlands kampioenschap zwemmen. Uh, Zwemmer Job Kienhuis uh, heeft zich daarmee geplaatst voor de 1500 meter voor de, voor de, voor de Olympische Spelen. Hij zong ook een Nederlands record. Hij, hij, hij, hij slechte de, de barrière van 15 minuten. Dat was uh, blijkbaar heel bijzonder. Uh, um, en hij bivarkeert ook 14 uur per dag in een tankje. Daar wil ik het toch wel heel erg graag met hem over hebben. Uh, als het goed is hangt hij aan de telefoon. Uh, Goedenavond Job. Ja, goedenavond. Ik hang inderdaad uh, aan de telefoon op, de... <laughs> ja? ja, want je kon hier natuurlijk niet zijn. Want uh, lig je nu ook uh, in, in je tentje? Ja, ja, ik lig nu in mijn hoofdtentje. Ik ben uh, 48 uur voor mijn race ben ik, uh, uit de tent geweest, zeg maar. Ja? Tot en met mijn race. Maar we hebben aanstaande weekend nog uh, Europese kampioenschappen kopen baan in Polen. Ja? Dus uh, ik moet dan... Uh, Zondag nacht ben ik dan in de tent geweest. En dan vandaag en dan vannacht nog. En dan strekt morgen naar Polen. En dan gaat de tent niet mee, zeg maar. Nou, oké. Okay. Dan nou, gaan we straks even over, over, over je tentje hebben. Zullen we eerst nog even luisteren naar, uh, naar je overwinning van uh, dit weekend? Ja, dat leuk. 6, 5, 4, 3 seconden. Ja, het lukt! 14, 58, 34. Een staande ovatie voor Job Kienhuis. Die er... Eindelijk in is geslaagd om die 15 minuten grens, die barrière te slechten. Het bad staat op zijn kop. Ja, gefeliciteerd jongen. Ja, had, je, had, je verwacht, had je verwacht dat je zo hard zou zwemmen? Uh, nou, wel gehoopt, niet echt verwacht. Kijk, ik wist dat de vorm de zat heel goed uh, afgelopen week. Maar uh, ja, afgelopen maandag tijdens de training was ik uh, ja, gewoon hele simpele techniekoefening aan doen, die wat ik ja, altijd doe, die wat ik al jaren doe, zeg maar. En toen kreeg ik wat pijn in mijn linker schouder, in mijn schouderkop en toen deed ik nog een paar keer een oefening en toen voelde ik dat iets blokkeerde. Ja, en ik kon niet meer stoppen, ik drukte door en toen hoorde ik een knak. En toen heb ik nog 200 meter zom. En toen moest ik de training staken. Omdat ik niet verder kon zwemmen. Omdat ik zoveel pijn had. Ja. Dus toen dacht ik wel: van oh jee, wat nu? En toen is de fysio onmiddellijk naar het zwembad gekomen. En die heeft gekeken. En ja, het bleek al wel vrij snel dat het niks was met mijn spieren. Maar ja, dat er waarschijnlijk een peesje onder heeft gezeten. Dus ja, een ongeluk zit ook in een klein hoekje deze week. Dus uh, ja, de voorbereiding was nog niet helemaal optimaal naar de wedstrijd toe. Maar ja, het herstelde wel vrij <laughs> snel. En ik kon dinsdagavond al wel weer. Ja, een beetje trainen. En woensdag ging het al wat beter. En donderdag kon ik al wel weer een setje op snelheid doen. Dus het herstelde gelukkig vrij snel. Okay. Ja, en dan heb je toch wel zoiets van, ja, je bent wel in vorm, maar ja, hoe ver kun je al gaan dan? Hè? En ja. je, je kan dus nog veel beter als je nergens last van ja. hebt. Maar je had natuurlijk gewoon veel te lang in, in die hoogtenten <lacht> van je gelegen. Of die op nou ja, nee, kijk, ik lig wel veel in de hoogtentent, maar dat gaat natuurlijk niet ten koste van de training Nee, maar misschien dat, dat je dan eventjes zo lang ligt en dat je, dat je dan je, je schouder een beetje op slot slot op liggen. Maar daar gaan we het helemaal, helemaal niet over hebben. Hey, wat doet zo'n zo, zo, zo tent nou eigenlijk met je lichaam? Uh, nou ja, kijk, ik ben al een aantal keer op hoogstage geweest. En als je op hoogstage gaat, dan, uh, ja, wat het eigenlijk doet is, uh, er is minder zuurstof in de tent. Normaal gesproken is er 20,9 zuurstof en ik streef mm -hmm. daarna een onder de 15 te krijgen. En wat er dan gebeurt is... Uh, je lichaam maakt dan meer rode bloedlichaampjes aan... om toch al je spieren van genoeg zuurstof te kunnen voorzien. Zeg maar. ja. En dan kan je dus harder? En ja, als je meer zuurstof kunt transporteren in je bloed... kun je ja. harder zwemmen. Ja. Hey, ik wil toch even vragen, Job... want ik, ik, ik zit hiernaar te luisteren... en denk ik, is zo'n dat een echte tent? Zoals uh, een, ko een koepeltentje, zo'n twee seconden Ja, tentje? het is een soort, uh, soort koepeltentje. Er kan net een bed in van twee meter... En uh, ja, het is een eenpersoonsbed, zeg maar 80-90 centimeter breed en daarnaast heb ik nog een halve meter ruimte daar heb ik een klein bureau staan, waar je nog wat spullen op kan leggen. Maar die tent staat, is... in je, die, die staat in je eigen huis? Ja, ja. ja, die staat bij mij in de slaapkamer. Hij is ja, anderhalf Zellig. meter hoog met een boogje, zeg maar. En ik uh, ja, ben uh, eigenlijk de hele dag uh, zit ik in mijn slaapkamer, ja, mijn huis gewoon vindt niet zo gezellig natuurlijk. Maar uh, nee, ja, het is dus, uh, niet anders. Je zit nu, uh, gewoon een groot, groot deel van je leven speelt nu gewoon af, af echt, uh, in, in die tent. Hoe, hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Uh, maar ik ga soms om uh, half acht meestal de wekken ja. en dan ga ik even ontbijten en dan om acht uur ga ik naar het zwembad. Dat begint om half negen de training. En dan train ik uh, twee, tweeënhalf uur ochtends en dan uh, heb ik aansluitend uh, kracht- of landtraining ochtend. Uh, landtraining is meestal drie kwartier en de krachttraining is uh, een uur en een kwartier en dan kom ik weer in huis. Dan is het een uur of twaalf. Ja. En uh, ja, dan ga ik even wat eten en dan uh, snel mijn tent in. En dan uh, twee uur, uh, half, drie ga ik weer wat eten. Maar wat doe je, en, wat doe je uh, dan in die tent? Ja, wat je in die tent doet is gewoon, uh, ja, ik, ik doe nog een studie uh, op de Fondshoogschool, ik studeer werktuigbouwkunde. Hmm. En uh, ja, ik studeer een beetje en ik uh, ja, zit een Aha. beetje op uh, internet te kijken en uh, ja, uitzending gemist is uh, vrij populair uh, bij mij op dit ja. moment. Om hey, zelf maar... toch nog wat mee te krijgen. Hey, ik geloof het hele fysiologische verhaal, dat, dat, dat zal heel goed onderbouwd zijn. Maar ja. dat is natuurlijk maar een heel klein deel van jouw training. Is, zit het, zit, zit het de grote winst van zo'n tent slapen... niet veel meer in dat je eigenlijk gewoon helemaal geen afleiding hebt... en dat je veel beter gefocust bent... en dat je 14 uur per dag in ieder geval geen, geen, geen, geen slechte dingen kunt kunnen, kunnen doen? Nou ja, ik denk ook dat dat uh, meespeelt, Want uh, ik zag het in het begin... Daar kan ik wel eerlijk in zijn, zag ik er best tegenop om 14 uur per dag in zo'n tent te gaan zitten. Want ik dacht van, wat de fuck moet ik de hele dag doen in die tent? Ja. Ik zit hier maar een beetje te zitten. Het lijkt en, wel een Kafka-verhaal. Ja, uh, ja. ik, uh, ik zit hier een beetje in zo zo'n tentje en er is hm. verder helemaal niks. Dus, uh, maar ik merkte eigenlijk vrij snel in het begin wel dat ik uh, heel goed mijn rust kon vinden in de tent. En dat ik me, heel, ja, me goed aan kon passen en dat ik er eigenlijk helemaal geen moeite mee had. Ja. Hm. En ik had anders wel eens moeite om als van school te doen, maar omdat je nu ja, in die tent zit... Ja, dan heb je op een gegeven moment wel zoiets van, ja, ik kan wel wat meer van school gaan doen, want uh, ja, ik moet toch mijn dag vullen. En heb ik je een vriendin, Job? Nee. Nee, dat lijkt me ook niet, hè? Nee, dat is natuurlijk <lacht> niet is heel prachtig. Dat niet. Hey, want het was eigenlijk een test, hè, voor een aantal maanden. Nu, nu, nu ja. was het eigenlijk, eigenlijk jouw, ja, nou, je hebt ook heel hard, heel hard gezwommen. Ja. Dus ik neem aan dat je nu tot en met de speler gewoon die, die tent niet meer uitkomt. Ja, nou, dat is niet helemaal waar, natuurlijk, want ik heb een dingen dagen gezien bij Ekerkote Ja, maar een paar dagen maar vooruit. Uh, ja oké, okay, maar na de EK-korte baan heb ik ook een periode van rust natuurlijk. Ik heb straks uh, met de kerstvakantie 2,5 weken uh, vrij. Mm. En dan heb ik ook wel echt vrij dat ik echt vrij ben... en dat ik niet in die tent hoef, zeg maar. Ah, okay. Januari starten we weer op en dan gaan we ook kijken van... nou beginnen we in januari met een tent of stellen we dat uit tot februari. Maar oh, okay. zoals het er nu naar nou uitziet ga ik gewoon vanaf ja, januari weer in mijn tent zitten. Je hebt nog tot geen, nog geen, nog geen, nog, nog geen afstreepkalender daar hangen... met -zoveel, <laughs> zoveel dagen moet ik nog, moet ik nog zitten. Nee, nee, nee, maar zodra dat het geval is, dan uh, moet ik mezelf ook wel af gaan vragen of ja. het nog wel echt een meerwaarde. Is, is, is. het is natuurlijk ook wel, nu je, nu je richting de Spelen komt er heel veel op je af. Je hebt je geplaatst, ja, gefeliciteerd, gefeliciteerd nogmaals. Ja, uh, maar maar dat, uh, uh, dat is een hartstikke mooi excuus, want er komt er heel veel, heel veel dingen op je af. En je kan, jij kunt tegen iedereen zeggen van ja, ik heb geen tijd, ik moet, in, moet in, ja. in, in, in mijn tent zitten. Ja, nou, dat is ook wel heel fijn natuurlijk. Het brengt ook wel een stukje rust uh, met zich ja. mee. wat dat ja. gaat, de tent, gaat, gaat de tent ook mee, mee, mee naar Londen? Ja. Zoals het er nu nou uitziet wel en zeker als het goed gaat en als het goed blijft gaan en als ik me er goed bij blijf voelen. Ja. Uh, kijk, we hebben natuurlijk nog een uh, Cup in uh, april waar ik uh, nog een beetje ga testen denk ik. En, uh, maar zoals het er nu nou uitziet, gaat ik dan gewoon mee naar Londen. En ga je daar goud halen? Uh, nou, ik ben wel van de reële doelstellingen en uh, ja, uh, goud halen dat uh, gaat hem niet worden in Londen. Daar ben ik gewoon ook heel eerlijk in. Uh, top 5 en top 6, uh, dat moet haalbaar zijn. Nou Job, dankjewel. Goed verhaal. Daar ga je volgen. En, ja. mag, je mag je gezelschap in die tent als komen Erben, een keertje langs? <laughs> ja, je mag een keer langs komen hoor. Zullen ja, we gezellig. dat doen, Erben? Gaan ja, we doen. Wat. Job Kienhuis, succes. Goed, met, met je tent dankjewel. En Erben, tot volgende week. Dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, Sinterklaasavond natuurlijk vanavond naast mij iemand die, uh, nou ja, denk ik zou ongetwijfeld wel eens een keertje Sinterklaas heeft gespeeld. Of niet? <laughs> SP-fractievoorzitter Emiel Roer. Ja, ik had het niet ontkennen. Nee hè? Nee. Ja, vaker Zwarte Piet als Sinterklaas, maar. Uh... Vaak zwarte Piet. Ja. Ja, als je weet, uh, iemand die voor de klas staat, oh, die zal wel wat kinderen om kunnen gaan. Dus die wordt dan heel snel gevraagd van, uh, je Zwarte Piet of Sinterklaas komen spelen? Dus ja. ik heb het verleden vaak gedaan, ja. Maar ik had u toch meer Sinterklaas uh, toebedeeld de rol. Oké. Okay. Ja, ja. Dat ja ook, Sinterklaas heb ik ook, ook een keer Ook ja. wel eens. Ja. Ja. Goed, zo, zo meteen praten we, we praat ik uitgebreid met u. Um, vooral over dat het, zo, um, nou, dat het goed met u gaat, en goed met de SP gaat. Maar met als aanleiding dat u Nederlander van het jaar bent geworden. Tot zo meteen. Holland. Iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen in Exit Lisette Pater die woont in Italië. Daar had iedereen het vrijdag over. Maar één woord: Profilatico, zeg ik het goed? Ja, dat kost <laughs> Ja, ja -trending, trending topic op Twitter, op Facebook, overal afgelopen vrijdag: Profilatico en dat is? Profilatico betekent condoom. En iedereen vroeg zich inderdaad af waar, waarom het over condooms ging. Ja, um, ja dat was natuurlijk donderdag weer op Eendag. Mm -hmm. En um, dan heb je natuurlijk over condoms, logisch Maar in Italië dus niet. Um, het had het op de rai op de staatszendren, hadden ze het verboden, een um, interne dus, uh, communicatie zegt, maar had verboden om um, de, daarover te praten. Je mocht het woord niet gebruiken. Dus er mocht wel de hele dag over eten worden gepraat, maar het woord condom, dat mocht niet? Inderdaad, het mocht niet worden uitgesproken. <laughs> dat is een idioot ja. ja. land, dat Italië. En, ja, en dus ging iedereen erover twitteren. Daarom ging iedereen op Twitter inderdaad. Expres heel veel. Ja, dat is voor mij Nou, nou weet iedereen dat uh, de Italië grote katholiek is dat het Vaticaan hartstikke veel invloed heeft, maar dat het zo erg was, mm. dat wist ik eigenlijk niet. Nee, dat ik ook nooit beseft inderdaad. Dat vond ik ook wel erg, uh, erg raar. Maar wordt er, ja, wordt er überhaupt mm. heel raar, raar met condooms omgegaan? Is het... Nou, raar, het is, ze zijn hier niet moeilijk te krijgen, maar ze zijn heel duur. Ze zijn wel zeker een soort duur in andere landen. Mm. Um, ja, er wordt wel aan andere mensen dat contraceptie gedaan. Uh, zoals de morning after pill, coaches, interrupters, dat soort dingen. Maar heel weinig mensen gebruiken maar condoms hier. Ja, dat noemen wij ja. niet echt anticonceptie, morning after pill. Nee, ja, inderdaad, klopt, inderdaad. Dat is echt een natuurlijk. Ja. ja. Wat een wat, wat, wat ja. idioot, zeg, en het wordt niet, uh, dat wordt er niet beter op. Nee, dat nee, kennelijk dus niet. Het wordt alleen maar erger op. Ze zeiden ook van uh, drie jaar geleden werd er nog een sportje uitgezonden op dezelfde rij, waarom het wel over uh, condooms ging. Maar dit jaar het dus kennelijk niet. Het gaat alleen maar achteruit met Italië. Dat was ook, het, ja, de hele discussie op Twitter. Dat het uh, achteruit ging. Dus jij haalt je condooms gewoon ergens in het buitenland? Ja, ik haal ze inderdaad in het buitenland. Dus hij is een stuk goedkoper, inderdaad. Maar, maar gebruiken Italiaanse mannen dan ook bijna nooit een condoom? Zijn ze... Nee, ze gebruiken heel weinig vrouwen. Ze ze heel handig condooms. Uh, minder dan twee per condooms per jaar. Oh, ja? Ja, heel weinig vrouwen zijn maar aan de pil op. Ja, dus ze hebben kennelijk andere goede maatregelen. Ja, voortzingen de kerk uit. Ja. Ja, ja, ja, handig. Ja. Nou, pas maar op, zou ik zeggen. Ja, dat doen. <laughs> Idioot land daar. Lisette Pater vanuit Italië, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Half negen is de half tien. Christian Bodenbakker. Het NOS-journaal. Britse media melden dat kredietbeoordelaar Standard Poor's met een waarschuwing komt over de kredietstatus van sterke Europese landen. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Finland, Oostenrijk en Luxemburg zouden hun triple a status dreigen te verliezen. Als het bericht klopt, hebben de landen 90 dagen de tijd om maatregelen te nemen. voordat het tot een echte afwaardering komt. In Moskou zijn zeker 300 betogers opgepakt. Ze deden mee aan een spontane demonstratie tegen fraude... bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Ze riepen daarbij leuzen tegen premier Poetin. Veiligheidstroepen maakten een einde aan het protest. Burgemeester De Pla van Heerlen denkt dat de staat aansprakelijk is... voor de schade door de verzakking in winkelcentrum Het Loon. De Pla zei dit in één Vandaag. Hij baseert zich op een oude mijnwet... die zegt dat de staat aansprakelijk is, ook als er geen hard bewijs is.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 324 dagen lang liep de Belgische presentator Koen Villet... met een flinke baard rond. Want zo had hij gezegd, zolang België geen regering heeft... scheer ik mij ook niet. Nou ja, België heeft inmiddels een regering. Hè. Vannacht is de ministersploeg samengesteld. En dus mocht Koen Villet eindelijk zijn baard eraf halen. En zijn collega Rut Joost die sprak hem vlak voor het moment. Gaat het nog, Koen? Het gaat nog, Rut. Ik kijk er naar uit, eigenlijk. Ja, ik ook. Ik, ik kijk vooral naar uit dat ik daar niet meer op hoef te kijken. Ja. Koen, goedenavond. Goedenavond, dank Wilhelmijn. Hoe voelt het? Uh, ik ben opgelucht, ik ben blij, ik ben tevreden, ik ben gelukkig. Ja, ik zit even uh, foto's te kijken van jou. Over, die gaan we nu ook even twitteren. Onze Twitter. Het was interwekkend, hè? Ja, onze Twitter, bn today. Uh, onherkenbaar met baard. Het is een ja. soort Karl-Marx-baard. hè? En dan nog voller en groter. Ja, ik, ik, ik kwam daar straks... Uh, thuis en mijn zoontje bekeek mij heel raar. En zei ook van, oh papa, wat heb jij een klein hoofd? Ja, <laughs> ja dat is ongeveer een halve meter af van mijn hoofd. Ik. Ja, en ik, ik, scha ik schat je meteen een jaar of dertig jonger, denk ik. Ja, ja. Ja. Je vrouw zou ook wel blij zijn? Ja, heel blij, ja klopt. Ja. Maar um, dat het was een hele een, een waar mediaspectakel hè, in België. Er was, van alles was erbij, radio, televisie. De internationale radio tot en met de Tsjechische radio was er. De, de Tsjechische televisie was erbij. Heel vreemd. En ik heb gemerkt dat um, Tsjechen, als ze Engels spreken, het woord beard, hè, dus baard, ja. uitspreken als bird, vogel. Zij <laughs> dachten dus dat mijn beard geschoren ging worden. Vond ik raar. <laughs> ja, inderdaad. Um, je bent uh, gestopt uh, met, met je, je baarscheren op 12 januari afgelopen jaar. Uh, uh, wat dacht je toen, toen je stopte? Goh, maar het was toen heel klein. Het was een, een, een radiograpje. Ik dacht dat gaat twee weken of drie weken. Nee, vier weken duren. Maar dat het deze omvang, uh, deze duur ging krijgen. En deze omvang qua aandacht ging krijgen. Dat, nee, dat heb ik niet zien aankomen. Nee, nee, bijna een jaar heb je hem laten staan. Ja. ja. ja. Dat dacht je niet halverwege al, wel eens van ja, doei. Ik heb het nou wel gehad. Ik heb verschillende keren op punt gestaan om hem af te scheren. Telkens als ik aan een rondgetal kwam, 100 dagen, 150 dagen, 200 dagen. Telkens dacht ik: van kan ik nu met goed fatsoen uh, mijn baard afscheren. Maar ik, ik, ik was eerlijk gezegd bang voor de, de, de home van het publiek. Want ja, iedereen wist hier in België dat ik mijn baard aan het laten was. Dus. Het was, was door de sociale druk ben ik doorgegaan. Ja, ja, ja, en nu is hij eraf. En ja, goed, nu, nu is die nieuwe regering er. Maar ja, um, over anderhalf jaar moeten jullie Belgen alweer naar de stembus. En ja. dan moet er opnieuw geformeerd worden. Ja, ja als het dan weer zo lang nee. duurt. Doet... Nee, nee. Nee? nee. <lacht> ik begin er niet meer aan. <lacht> wat zwak van je, zeg. Nee. Ja. Oké, okay, dan ben ik maar een slapling. <lacht> nee, nooit meer? Nooit meer. Wat, wat, wat, wat, nooit was, meer. wat was het ergste? Oh, wat was het ergste? Uh, de spaghetti die in mijn baard bleef hangen was wel erg. Het uh, was niet zo erg, maar, maar elke avond voor het inslapen... moest ik beslissen of mijn baard boven de lakens of onder de lakens... <lacht> de nacht ging doorbrengen, dat soort van... <lacht> ja, uh, ja je, je, je lijkt ook een beetje op de Van der Roel Daal, de griezels, bedenk ik me niet. Uh, uh, uh... Ja. Ah, ja, okay. Met van die stukjes sardientjes erin en dat soort. Uh, ja. Ja, maar ja. dat is dus nu voorbij. Ja, dat is nu voorbij. Ja. Een stralende Koen Filet, moet ik zeggen. Koen Filet. Te zien op onze Twitter. Koen, ik hoop dat België stand houdt en in ieder geval de regering. En dan okay. uh, zie jij er weer prima uit. Dankjewel. Dat hoop ik wel. Succes. Dag. Doeg. Zometeen, Emiel Roemer. on the breeze trying to hold on to that was just impossible she was more than beautiful closer to ethereal with a kind of down-to-earth flavor close my eyes van Metallica. Maar, um, nou ja, dit is zijn generatie. Vindt hij vast ook leuk. Rolling Stones, Anybody See My Baby. Zometeen praat ik met uh, meneer Rommer hier... over de normaalheid van hemzelf. Maar eerst nog even iets anders. Het is 5 december, het avondje van de Sint. Kan ik eindelijk doen wat ik het leukste vind. Iedereen genadeloos afzeiken in een gedicht. Want ja, ik ben ook af en toe een valswicht. En is er een woord dat ik zoek... dan kijk ik gewoon in Mix Ruim en de man achter Mix Rijmwoordenboek is Michael Janus. Goedenavond, Michael. Goedenavond. En dan maak je het wel heel erg makkelijk te dichten rijmen met jouw naam, maar dat gaan we niet doen. We gaan gewoon met rijmen door. Hoeveel mensen gebruikten daar de afgelopen dagen jouw site voor? Nou, de drukte was de afgelopen dagen echt uh, ongekend. Want uh, iedereen die wacht op het laatste moment. En we zijn uh, de 100.000 zeker gepasseerd. Zo goed hebben we tot nu toe nog nooit gepresteerd. Ja, dat is voor jou natuurlijk best wel een drukke baan. Kan Mix rijmwoordenboek, die drukte wel aan? Nou, menig een die werd uh, onaangenaam verrast met de melding, server is overbelast. En, uh, dus uh, ik schakelde een laptopje bij in de meterkast. En ook mijn huiskamer-pc die rijmde een aardig woordje mee. En dan herfst, fnuikend, wulps, dat dicht allemaal niet zo fijn. Zijn er nou eigenlijk nog meer woorden die niet rijmbaar zijn? Nou, een bekend woord daarvan is twaalf, maar daar rijmt wel een woord op. En dat is zwaal. Dat is een soort zwaaluw, dus niet dat je daar wat aan hebt. Maar je weet maar nooit voor de echte rijm-adept. Ook ik heb natuurlijk voor dit gesprek goed gebruik gemaakt van jouw rijmwoordenboek. Gebruik je hem eigenlijk zelf ook wel eens, pannenkoek? <laughs> uh, nou, rijmen <laughs> doe ik eigenlijk maar uh, mondjesmaat. <laughs> en het is ook zo dat hier straks uh, de zin voor de deur staat. Want mijn uh, kinderen die zijn nog heel klein. Dus gedichten maken en surprises. We wachten nog even met die gein. Nou gaat Sint-Morgen natuurlijk weer het land uit. Wordt Mix Rijnwoordenboek ook buiten tijd gebruikt? Ja, ook buiten Sinterklaas is de site best populair. Vooral bij de gelegenheidsdichter, maar ook wel eens bij een rapster. Michael Janus, dankjewel. De maker van Rijnwoordenboek.nl. Iedereen graag gedaan en tot volgend jaar. Want dan staat Rijnwoordenboek.nl weer voor jullie klaar. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Nederlander van het jaar, die titel mag SP-fractievoorzitter Emiel Roemer toevoegen aan zijn cv. Dankzij een verkiezing uitgeroepen door tijdschrift HP de tijd, de normaal man, zo wordt hij genoemd. En dan dat op het moment dat de SP er in de peilingen fantastisch voor staat, 27 zetels. Nou, mooi moment om eens te kijken hoe normaal Emiel Roemer eigenlijk is. Meneer Roemer is in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Wordt u ooit premier? <laughs> op het moment dat ja zegt, word je het nooit, hè? Dus uh, moet je vooral niet zeggen. Wil u het? Um, nou, ik zit er niet echt op te wachten. Maar uh, ja, je weet nooit hoe het gaat in de politiek. Dat zei ik ook uh, toen de verkiezingen er waren voor gemeenteraadslid. Dat, uh, ja, maar... Datzelfde gevoel had je ook toen je op een gegeven moment uh, aan de beurt was om wethouder te worden. En toen ging je in één keer naar de Kamer. Dus je weet nooit hoe het leven in de politiek gaat. Maar waarom liever niet? Nou ja, zelfs dat kan ik uh, ook niet zo helemaal zeggen. Kijk, dingen lopen zoals ze lopen. Uh, je moet, uh, ik ben altijd heel voorzichtig om op zaken vooruit te gaan lopen. Uh, uh, als er een beroep op je wordt gedaan, heet dat dan zo'n mooie politiek antwoord. Maar het is nogal een klus wat je moet doen. Dus je ziet wat, uh, wat je als, uh, als, als, als premier van een land allemaal moet doorstaan... en wat je allemaal voor verantwoordelijkheden hebt. Dus u bedoelt ook vanuit persoonlijk oogpunt <coughs> eigenlijk liever niet? Ja, het is... Uh, kijk, het, is ik, het is zwaar. Het is een zware het baan. Is een heel, ja, het is een hele zware baan. Ja. ja. ja. Dan had ik dus niet verwacht dat u dat ging zeggen. Oh, ja... Ik dacht, u bent helemaal niet normaal, want u bent natuurlijk helemaal niet normaal, want anders was u niet waar u nu was. En, uh, en omdat uh, gaat u natuurlijk nu dan onderschrijven door te zeggen, ja, ik wil zeker wel premier worden. Maar dan bent u toch normaler dan ik dacht. Nou, dankjewel. <laughs> nee, weet ik niet. Is dat een compliment? Geen idee. Maar ja, kijk, er zijn van die vragen waar je eigenlijk haast helemaal geen antwoord op kan geven. Ik wil nee. dingen lopen zoals ze lopen en... Uh, uh, maar u komt er wel eerlijk voor uit. Het is een al ja, takkersware baan. En... Dat is, het is verschrikkelijk. Ik heb dat bij de algemene beschouwing ook tegen, tegen Rutte gezegd. Ik kan met jou op al van dingen helemaal vreselijk oneens zijn. Maar de inzet die je toont en de manier waarop, laat ik je daarvoor gewoon een groot compliment geven. Wat Doe het maar in zo'n tijd om dan vervolgens een kabinet te leiden. Het nou ja. valt niet mee. Laten we, want het is toch leuk om even te kijken um, hoe normaal is Emiel Rommer? Dan hebben we hebben even wat CBS-cijfers erbij gepakt. U bent 49, hè? Ja. Uh, gemiddeld drinkt een, man van u drinkt een man van uw leeftijd 11,9 glazen per week. Hoeveel drinkt u? Uh, nou, laat ik het eens afronden. Er zijn er dus 12. <laughs> je kijkt, uh, uh, ja, dat zou... we. Uh, ja. het, het, het ene week uh, ja, uh, per week. Als je een feestje erbij hebt, dan kom je er gauw. Vanavond zit Hoe ja, ik avond. Hoe vaak gaat u ik, vanavond ik, nog drinken? Nou ja, ik probeer het wel uh, zo lang mogelijk uit te stellen. Uh, niet dat je smerig al aan alcohol zit en zo. Want dat moet je vooral, uh, zeker in mijn vak, niet doen. En wanneer houdt u het echt niet meer? Hoe laat ze dan? Nou, als het niet. Uh, ik, ik, ben, ik ben er niet aan verslaafd dat ik per se elke dag alcohol moet. Ik bedoel, als je heel lang moet doorwerken en je moet ook nog rijden, dan drink ik sowieso nooit. Dus, uh, maar s'avonds vanaf nu of uh, half elf een glaasje wijn of een pilsje, dat, uh, ja, dat vind ik wel lekker. Ja. En dan in het weekend af en toe flink uh, binge drinken? Of nee, of daar wat? hou ik helemaal niet van. Dat niet. Nee. nee. Nou, daarin bent u gemiddeld dus. Um, 33,9 van de mannen van uw leeftijd rookt. En dan gemiddeld bijna 14 sigaretten per Zo. dag. Nou, nee, ik rook niet. Dat zag ik al. Ja. Dat kan ik zien. Oh ja? Ja. Nee, u, heeft een, uh, u heeft een goede huid. Ja, dat zie je aan iemand. Oké. Okay, uh, ja. U heeft geen doorrookte huid. Dat viel, nee. op, dat viel op. Of vindt u dat heel raar dat ik dat zeg? Nee, nee. Nee. Er zijn niet zoveel mensen die meteen zeggen, kan ik zien of iemand rookt of niet? Ja. 66 van de mannen van uw leeftijd is keurig getrouwd. Ja. Ik ben ook keurig getrouwd en heel dolgelukkig. Oh, hoe lang? Uh, 25 jaar. Al 25 jaar. Dus ja. dit jaar een leuk feestje gehad. Heel netjes. Ja, ja. ja, was leuk? Georganiseerd door uw dochters, neem ik aan. Uh, uh, nee, we zijn uh, met z'n uh, zessen, de twee dochters en de, en de vrienden... zijn we een week op vakantie gegaan. En dat is uh, heerlijk geweest. Ja. Naar? Tenerife. Wel vrij gemiddeld, toch? Uh, nou, voor ons was dat ja, oh ja. Is dat, uh, dat is uh, de, voor, voor een roemer is dat uh, echt uit de band springen, Tenerife? Nou, een, een, een lekker uitgebreide vakantie uh, qua, uh, qua uitgaven was het uh, bovengewild ja. ja dat, uh, goed, dan ben je toch met z'n uh, En Dan uh, zit je toch wat vaker even lekker uit te eten. Ja, daar hangt er wel in, hoor. Ik mag toch wel aannemen ja. dat uw dochters wel zijn. Nou, pap, mam, 25 jaar getrouwd. Hè, wij af en toe betalen ook wel eens wat. Ja, dat hebben ze ook wel gezegd, maar dat mochten ze niet. U bent, nou, redelijk gemiddeld, als we het zo zien. Dat ja. kan niet, hè, redelijk gemiddeld. Gemiddeld is sowieso gemiddeld, dat bestaat niet. Uh, hoeveel sport u de gemiddelde man sport? Minder dan een uur per week? Oh, daar zit ik boven. Nou, ik probeer toch wel een uh, twee, drie uur in de week te sporten. Ik moet zeggen, en dan hou ik op met, met de complimenten... u bent in het echt veel slanker dan op tv. Ja. komt door die breedbeeldtelevisies, die <laughs> moesten ze afschaffen. Heb ik niet, ik heb een heel oh. oud, oud bakbeest. <laughs> ja, hoort u dat vaker? Ja, dat hoor ik vaker. Ja. Ja, dat is wel leuk om te horen. Maar misschien. Uh, ik, ik, ik ben ook wel zwaarder geweest, dus ik probeer ook wel uh, daaraan te werken. Uh, dus misschien, uh, misschien dat. Ja, is dat echt een, een, een onderwerp voor u? Bent u er erg mee bezig? De, de lijn? Ja, maar dan niet zozeer uh, hoe het eruit ziet, maar wel uh, voor de gezondheid. Want het is natuurlijk een, een hele zware baan, zegt Topsport. Waar je, uh, als je niet oplet, heel veel zit en heel veel. Uh, onregelmatig werkt, onregelmatig eet, uh, uh, dan weer heel weinig slaapt... dan weer uh, dagen maakt waar, waar, ja, die eigenlijk niet ophouden. Dus dan moet je echt wel op letten dat je, uh, dat je dus op sommige momenten... echt een beetje even, even remt, want anders uh, sloop je je lichaam. En wat doet u? Spinning, hardlopen? Uh, af en toe een beetje voetballen. Als ik op zaterdag tenminste op tijd thuis ben... bij de veteranen van uh -huh. Zandweek. En uh, zondagmorgen met vrienden naar de sportschool... en ik probeer dat in de Haag ook één dag in de week te doen. En dan hangt u aan de apparaten? Ja, ja. Saai hè? Ja, maar de loopband en de fiets en een beetje cardio training. Ja. Het is wel gezond, ja. dus laten we het toch moeten doen. Um, nog even een mooi fragment. Um, columnist Peter Middendorp, u wel bekend, die had ooit een mooie omschrijving voor u. Hij doopt uw oom Snickers. Ja, toen ik hem voor het eerst zag lopen op het Binnenhof, toen zag ik gewoon ongelooflijk veel En Een hele grote man, een hele vriendelijke reus. En dat deed me een beetje denken aan zo'n oom die we volgens mij allemaal wel hebben gehad. En uit zo'n uh, krachtig gegroeide vriendelijkheid die je zo optilt en beetpakt tot je geen adem meer kan krijgen. En als je al bijna begint te huilen, dat hij dan een snikker achter je oren uh, uh, vandaan tovert. Ja, ja, ik heb die column toen gelezen. Ja, ik, vond u hem, ik vond het ja. erg leuk. En uh, ik weet nog dat ik toen uh, in zijn postbakje in Den Haag uh, een bedankje kaartje met een snikker erbij in dus zijn postbakje gedaan heb. Ja, ja, ja. ja. Ja. ja, waarvan hij, las ik dan weer, dacht... ja, wat moet ik hiermee? Voelde zich, geloof dat ik, klopt. een be beetje ongemakkelijk ja, over. Hij had in ieder geval weer een item voor een nieuwe column. Wat moet ik nou weer met de snikker? Ja, en die had hij vervolgens, geloof ik, op het plein op een terras laten liggen. En toen later dacht hij, ja, shit, dan loopt dan een Roemers Roemer straks langs... en die ziet daar die, daar die snikker liggen. Dat is ook niet ja, heel erg aardig. Nee, inderdaad. Had u hem zien liggen? Nee, nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar dat, dat, hè, dat u komt daar... Ik kan me zo voorstellen dat u ook denkt... ja, dat idee van die aardige man en knuffelbaar en vriendelijk dat, dat kleeft daar nu en dan komt hij nooit meer vanaf. Heb Waarschijnlijk je... niet, maar dan ja. heb ik het liever dat ze dat vinden dan van. We staan er weer voor een uh, Norse vent uh, die altijd zagrijnig is. Dan heb ik liever dit. Ja, maar u bent toch ook. U bent vast niet altijd maar lief en benaderbaar. En, en um, dat, is, dat is ook een beetje. Nee, dat ben ik beetje, eigenlijk wel. Misschien ja. een pose, denk ik. Nee, dat ben ik eigenlijk wel. Ja, Ja, ja ik, uh, ik ben eigenlijk nooit veranderd. En ik, ik probeer dat ook zo, uh, zo lang mogelijk vol te houden. En ik ga me niet anders voorstellen dat ik ben. Uh, mijn me, me, mevrouw of mijn kinderen kijken ook wel eens de vraag van, goh, is die nou thuis uh, echt heel anders? Nee, als ik hem op televisie zie, ja, dan is hij hetzelfde als als hij thuis is. En ik denk, ik zou het niet weten waarom, ik doe ook maar gewoon mijn werk. En uh, ja, het enige is dat je nu in één keer een, een bekende kop hebt en dat iedereen ziet van, hé, hey, dat is heemiddelroep, maar ja, oké, okay, ja. dan hoef je niet, niet anders door te worden. Denkt u dat u een held bent voor sommige mensen? Nou, ik, ik hou niet zo van helden. heldendom. Maar uh, denkt u gevaarlijk. dat u inspiratie bent voor um, veel mensen? Ik kan wel iets voor mensen betekenen. En, um, ja, omdat je nu eenmaal op een plek zit waar je iets voor mensen moet betekenen. Uh, dus ja, dat, dat, dat houdt me wel degelijk bezig. Want ik vraag eigenlijk bij verkiezingen... vraag je aan mensen het grootste goed wat je van iemand kunt krijgen. Dat is namelijk nou hun vertrouwen. En het vertrouwen krijgen, ja, dat, is, dat is het echt grootste... wat je maar kunt vragen van iemand... Dus ja, dan moet je er elke dag mee bezig zijn om dat ook waar te maken. Dat is heel vermoeiend. Nou ja, ja daarom is het ook topspat. Ja. Ja, je moet er echt elke dag, uh, echt elke dag uh, van bewust zijn voor wie je het allemaal doet. Even tot slot. V vindt u het leuk, de politiek? Um, ik heb nou een beetje het idee dat u het ook wel... U zei in het begin al, ik vind het is ook heel zwaar. Ja. Ik denk niet dat u onverdeeld enthousiast bent... Ik vind vooral buiten Den Haag heel erg leuk. We ja, zitten wel heel veel in Den Haag. Kijk, in Den Haag moet je zitten omdat daar de debatten zijn. Omdat daar gestemd wordt. Dus daar vallen de besluiten. Uh, maar ik, uh, ik hoor de mooiste dingen en de mooiste verhalen. En uh, ik zie het meeste als ik op werkbezoeken ben uh, in het land... of zelfs af en toe ook in het buitenland. En als je, uh, als je daar hoort hoe uh, het beleid uitpakt in Den Haag... en als je met mensen een dag meeloopt op scholen, in ziekenhuizen, op bedrijven... Uh, vorige week ben ik met iemand een dag mee geweest... met mensen die allemaal geholpen worden in de schuldhulpverlening. Mm -hmm. zeg, neem me nou eens mee naar die mensen thuis. Laat me nou eens thuis zien en horen en voelen hoe die mensen leven. Hoe het zo ver gekomen is en wat het betekent... om van vijf tientjes in, je we in de week rond te moeten komen met je gezin. Dus daar doet het voor. En dan, en dan denk ik van ja, ja, dan weet ik hoe dat in elkaar zit. En als dan heel gemakkelijk gezegd wordt... Ja, dan moet je maar zorgen dat je geen schuld oploopt... Ik vind het zo makkelijk, zit de wereld helemaal niet in elkaar. Zou u niet gewoon het aller, aller, allerliefste toch weer leraar zijn? Uh, nou, dat heb ik 18 jaar met verschrikkelijk veel plezier gedaan. Maar dit is ook ontzettend leuk. Dus ik, uh, ik ben blij dat ik dit mag doen. En uh, ik wil dit uh, de komende jaren nog heel graag blijven doen. Dus uh, ik ben voorlopig nog niet weg. Succes. Nou ja, heeft de SP helemaal niet nodig. hoef ik je eigenlijk niet te zeggen. <laughs> het gaat u goed, Emiel Romer. Dank je wel. Leuk dat u was. Dank En de Magnetic Zero's. En die is gebruikt in uh, reclame. voor dat, uh, dat geelblauwe geelblauwe woonwarenhuis. U weet wel. Hoe heet het in de nummer ook weer? Home. Ja, duidelijk. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het heerlijke avondje is gekomen. en zo ook het laatste woord. te beginnen met PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema. Sinterklaas, kom maar binnen met uw knecht. Zonder dus hem bent u niet, zo is het echt. Piet voegt en ploedert en tilt zich een breuk. Hij doet het lachend en hij vindt het ook nog eens leuk. Wat nou een minderwaardige baan? Al die schoorstenen in en uit gaan. En daar zo zwart als roet van worden. Nou, ga daar maar eens aan staan. Ik wens iedereen een hele fijne pakjesavond. En dan topontwerper Hans Ubink. Voor oh, wie klopt zijn kinderen, het kan over niets anders gaan dan Sinterklaas. Daar ging het de afgelopen maanden namelijk ook al over. Over hoeveel zin we erin hebben. Hoeveel zin we er nog in hebben, nu je Zwarte Piet niet meer Zwarte Piet mag noemen. Maar hij is wel razend populair onder alle kinderen. Ik moet zeggen, het bracht mij een beetje van mijn apropo. Afgelopen weekend tijdens het dichten kreeg ik er weer enorm veel zin in. Ik kan niet wachten tot de pakjes van vanavond. Ja, 5 december, Sinterklaas, vier je op 5 december. Ik wens jullie heel veel plezier. En dan als laatste de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Zo rond deze tijd, op Sinterklaasavond, zette mijn vader een lied in. Hij heeft het van zijn vader geleerd. Niet veel mensen zullen volgens mij dit Sinterklaas liet kennen. Maar voor mij is het Sinterklaas. Oh, wat ben ik laatst geschrokken? Het was avonds om een uur of acht. Het was avonds om een uur of acht. Werd er aan de bel getrokken. Oh, wat klopte toen mijn hart. Oh, wat klopte toen mijn hart. Ja, dat is een hele andere kant van Peter Reminkel. Dit was een BNN Today voor de maandag. Morgen dan zijn wij er weer. Nog een hele mooie Sinterklaasavond. Zometeen langs de lijn met Gio Lippens. Veel plezier met hem. En eerst het nieuws nog met Christian Bonenbakker.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 Nederland van Boven kijkt in helikopterperspectief naar ons land en laat zien hoe het draaiende wordt gehouden. Morgen de eerste aflevering van Nederland van Boven, rond kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Kijk op blue.nl. Dit is Radio 1.